Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De jonge vrouw die vorig jaar door haar moeder is teruggehaald... nadat ze was afgereisd naar IS-gebied, wordt niet vervolgd. Dat zegt haar advocaat. Volgens haar, omdat niet kan worden bewezen dat er iets strafbaars is gedaan. De vrouw uit Maastricht, Aisha, ging een jaar geleden naar Syrië... om met de Nederlandse jihadstrijder te trouwen. Later belde ze naar huis omdat ze weg wilde. Nadat haar moeder er had opgehaald, werd Aisha vastgezet... op verdenking van deelname aan een terreurorganisatie. Volgens haar advocaat wilde ze alleen humanitaire hulp verlenen en dat is niet strafbaar. Zo'n 25.000 mensen zijn de Iraakse stad Ramadi ontvlucht. Ze zijn bang voor de strijders van terreurgroep Islamitische Staat die Ramadi dit week einde hebben ingenomen. De meeste vluchtelingen zijn onderweg naar Bagdad. De VN en andere organisaties hebben tijdelijke tentenkampen opgezet. In Colombia is het dodental als gevolg van de modderlawine opgelopen tot 58. Een groot deel van het dorp in het noordwesten van het land... werd meegesleurd door een modderstroom. Die was ontstaan door hevige regenval. De Colombiaanse luchtmacht heeft helikopters... met extra reddingwerkers en speurhonden gestuurd. Renningsteams zoeken nog verder naar vermiste inwoners. Prins Charles heeft vandaag in Ierland een ontmoeting met Jerry Adams. Adams is de leider van Sinn Féin. De partij die sterke banden heeft met de IRA. Volgens de partij is de ontmoeting bedoeld... om het proces van verzoening en herstel te, bevonden, te bevorderen. En de redactie van de Telegraaf heeft van de krant van vandaag... een eerbetoon gemaakt aan Jules Paradijs. Op de voorpagina staat een grote foto van de vertrokken hoofdredacteur... met daaronder de tekst We zijn allemaal een beetje Jules. Paradijs stapte zondag op bij de Telegraaf... na een meningsverschil met de directie... en de redacteuren zijn woedend over de situatie. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien, mogelijk met een klap onweer... maar soms ook zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen weer afwisselend zon en buien en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, De Sjombakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevelaken, 12 kilometer... A6, Lelystad richting Muiden bij Muidenberg, 9 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Bunnik, 8 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Tiel West. staat 11 kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer vrij.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 persuasion, for dancing or romancing that I give into the rhythm and my feet follow the beating of my heart whoa, whoa. Hier in Salford. En daar genieten we natuurlijk best wel van, hè? heerlijk! En de radio is er ook weer bij vanmiddag tussen 2 en 5. Het is even na 2 uur. Goedemiddag en welkom bij Salford op Zondag. En we begonnen deze Salford op Zondag met Pieter Allen en I Go to Rio. Ja, ze zitten er helemaal klaar voor. Dolly Tempierik, Ook vanmiddag weer aanwezig in de studio aan de tolweg Tina. Goedemiddag Dolly. Goedemiddag Rob. Hallo, goedemiddag, wat ben je allemaal aan het doen? Ik heb geen geluid in mijn. Je hebt geen geluid. Dus ik ben een beetje aan die knopjes allemaal aan het draaien hier en zo. Oké, okay, nou zo dadelijk ik gaan ga, we ik ga nog gaan we gewoon krijgen, officieel <laughs> van start met deze uitzending. Ja. In ieder geval, om half drie gaan we zo dadelijk kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En heel veel lekkere muziek. treintje is er helemaal klaar voor, hoor. Voor het uh, Songfestival. En nou nog uh, de rest van de wereld voor de nummer, hè, wat ze daar voor Nederland gaat doen. We wachten even geduldig af. Je hoort haar, uh, trouwens met een uh, oude single. Ja, een uh, in de formatie Total Touch. Dit was Zambani Else's Lover uit de jaren 80. Jawel, wat zo lang is deze treintje al bezig met muziek. Het is half half twee, nogmaals, goedemiddag. wordt op zondag bij je tot aan vijf uh, uur. En Dolly Tapierik en inmiddels er helemaal klaar voor. Goedemiddag, Dolly. ja, goedemiddag. Hij doet het Ro weer, hè. Hij doet ja, het weer. Ja, ik heb het allemaal aan de praat gekregen. Dat is mooi, dat ja, is mooi. Je moet gewoon even weten welk knopje. Hè? Ja, zo is het. Ja. Wat gaan wij uh, vanmiddag buiten het weerbericht, want dat heb ik al verklapt, allemaal doen? Oké, okay, het weerbericht. We gaan uh, proberen in contact te komen vanmiddag met uh, Joop van Es. Van Es bedoel ik. Om eens te kijken hoe het ervoor staat op uh, de velden bij, de, bij Duintjesveld. Om te zien... Uh, hoe het gaat met het hotse-knotse Begonia-toernooi. Wat een gezellige boel daar, echt. Ja, het klinkt ook heel gezellig, hè. En uh, we hebben gisteren mogen vernemen, alvast van John Lemmens... dat er uh, uh, momenteel ploegen aan het werk zijn. Niet alleen vanuit Zandvoort, niet alleen vanuit alles de windstreken uit Nederland... maar zelfs daar voorbij, hè. Uit Engeland en België zijn ook uh, teams gekomen om mee te doen aan het toernooi. Hartstikke leuk. En, uh, de evenementenagenda gaan we even doornemen. Ja, yes, zo meteen om half vier. Ja. Nou, we, we houden natuurlijk alle standen van de Eredivisie vanmiddag bij. Alle wedstrijden die gespeeld gaan worden. Straks om half drie, dan gaat er weer een hele rits van start. Ja, allemaal tegelijk. Allemaal, allemaal tegelijk, tegelijk. Allemaal tegelijk. Maar om we gaan drie. het uh, voor u in de gaten houden. En hoe het verloop gaat zijn... Dat uh, geven we u af en toe even door. Het zijn negen wedstrijden, dus ja. we hebben wat te doen vanmiddag. Nou, dan laten we hopen alleen als er doelpunten vallen. Maar dat zou het wel spannend maken natuurlijk, ja. hè? Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus u weet het, als we stil zijn, dan blijft het overal gewoon 0-0. Dan uh, zitten we met smarten te wachten op het nieuwe asieldier van de week. En uh, natuurlijk het gedicht van de week. Heb je weer een mooie uitgekozen? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. ik ga het zelf ik... te doen? Ja, dat, ik... nou, dat mag ook hoor. Ik vond hem zo mooi. Hij was mooi. En het leuke was, uh, dat er komt iets van Bruisend in voor. Dus ik zei tegen Willem Bruis, jij kwam er ook in voor, 70 jaar geleden al. Maar hij had het net gemist. Dus Willem, luisteren. Zometeen om kwart voor vijf, Willem Bruis. Dan komt hij weer langs bij CFM. <laughs> en heel veel lekkere muziek. Vanmiddag, hier is Paul en Abdoel en straight up. Trade up. Het is vandaag uh, heerlijk weer hier in uh, Zandvoort. Tijd om naar het strand te gaan. Jawel, doen we samen met Chris Ria. Hier is on The beach. Gaat de eerste divisie los. Maar liefst negen wedstrijden gaan dan voor start. En heel veel leuke poppers zitten daarbij trouwens hoor. Dus wij van CFM houden die wedstrijden voor u in de gaten vanaf half drie. Jo, de Klore van en de Miami samenzien. Sin in de zomer, zin in CFM. zin in Zandvoort met de uh, Bats Boys. Ja, Dolly. Wat ja, zit er nou op. weer los? <laughs> ja, je bent lekker bezig vandaag. Hè? Ja, laat mij lekker pielen. Lekker aan ja, knopjes draaien en heel drukken. Goed. Heel en, goed. Ja, ja. Goed. Wat wil je het over hebben? Ehm, um, eens even kijken. Ja, we, we hebben natuurlijk een prachtige natuurbrug gekregen op de Zandvoortselaan. Laan. En. Um, Daarbij is het gebouw van de manege is, uh, weggeraakt. Hè? Mm -hmm. Dat bestaat er niet meer. Uh, alleen, uh, er, zijn een, er is een bepaalde groep mensen... die daar altijd gewend was hun hond uit te laten. En uh, ja, zij hebben gezegd, en, en nu wat? Want wij mogen daar met de hond loslopen. En dat is niet in zo heel veel gebieden meer. Maar als wij daar naartoe rijden, van heinden en verre... waar laten wij onze auto? En er zijn wel een paar parkeerplekken gekomen... Maar uh, die, die vinden de hondenbezitters toch wel erg gevaarlijk. Daar kleven wel wat risico's aan. Omdat je enerzijds uh, aan de kant van de auto heb je de weg... en anderzijds het fietspad of brommerpad. Dus uh, er is nu een actiecomité in het leven geroepen. En die gaat zich hard maken om toch wat uh, meer parkeerplaatsen te krijgen... Uh, daar in de buurt van de Blinkert, waar vroeger die manege zat... Maar dat is ja. dan uh, om de honden uit te laten. Voor die hondenbezitters. Uh, ja, dat, het actiecomité bestaat dus eigenlijk uit hondenbezitters. die gewend waren daar hun hond uit te laten. Weet ja. je hoe grote de Zuidduinen zijn. en hoe makkelijk je daar kan uh, parkeren? Wel even in de auto, een klein stukje rijden. Want je bent al met de auto. Want ja, ze ja, parkeren de auto dus. Uh, uh, ja, ja, ja, maar de, dan... zuid, de Zuidduinen. Daar, moet je, daar is weer parkeervergunning, hè? Of betalen. Ja, dat sowieso, maar ja. ja dus daar hebben ze daar weer een probleem mee. Ze willen gewoon lekker in hun eigen gebiedje met de auto de hond uitlaten. Lekker gratis. Met de auto de hond uitlaten, moet je horen hoe het ja. klinkt. Ja, dat klinkt ook eigenlijk niet. Nee, maar goed, wij kunnen natuurlijk niet voor een ander gaan beslissen. Zij gaan zich daar hard voor maken en kijken of er eventueel... toch nog in de buurt van de natuurbrug een extra parkeerterreintje kan komen... waar iedereen veilig in en uit kan stappen. Dat zou mooi zijn, toch? Ja, ook al ben je zonder hond en je moet daar in de buurt even zijn. hè? Voor een wildplasje of zo. Of, uh, ja, mag het natuurlijk ook alweer niet meer. Nee, oh jeetje. Ja, was... Kijk uit wat je zegt. Oh, kijk oh, uit oh, wat oh, je oh, zegt, Donnie. Oh, het oh, was Dolly. niet mijn advies voor oh, oh, oh, mensen. Oh, echt niet oh, echt oh, niet, oh, oh, oh, oh, <laughs> Zo meteen een C.V. weerbericht naar deze van Carol Emerald. Voor deze zangeres Carol Emerald begon het allemaal enkele jaren geleden... met de single Back It Up and Do It Again. En dit is haar nieuw en ook weer zo'n lekkere platen. Je hoorde de bij CFM. Nou, voordat we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen... even een oproep van onze collega Willem Bruis. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja want, want wat zoekt hij? Wat moet hij? <laughs> er komt een disco nacht. ja. En uh, nou hoort hij steeds van veel meer, steeds meer verschillende kanten... dat hij toch eigenlijk ook zijn kledij aan moet gaan passen... aan de, de nachten die hij hier doorbrengt en de thema's die hij daaraan verbindt. In pyjama? Dus, uh, voor pyjamamuziek, ja. ja, ja, ja nee, ja. of gewoon in pyjama. Ja, dat kan ook. Maar nou bedoelden de mensen eigenlijk voor zijn nacht dat hij in een discopak zou moeten verschijnen. Dus uh, Willem doet een oproep aan een naaiend zandvoort. Of daar misschien uh, vrijwilligers bij zijn... Uh, die voor hem een pak in elkaar kunnen zetten. Een echt discopak. En uh, dan trekt hij dat aan. Dus bij deze, wie graag voor uh, Willem een pak in elkaar wil zetten. Een echt disco pak in de trend van uh, John Travolta Saturday Night Fever. Achtig. Of uh, ik tenminste, denk ik. Eh. Uh, daar zou hij heel blij mee zijn. Ja, dan... meld, je, meld je dan even aan via ja. Facebook. Ja, of uh, bel even straks uh, via 5730393. En dan zorgen wij uh, dat u met uh, Willem Bruist in contact komt... voor alle maten natuurlijk. Tot zover deze oproep. Via de ja, Het blijft ook leuk, hè. Het is uh, tijd voor het uh, weerbericht, uh, Dolly. Oh. Wat gaan we ervan maken? Ja, brilletje op. Ja, zeker. Hele, ik heb hele kleine lettertjes. Is even kijken, want ik was eigenlijk niet zo tevreden... over de voorspelling uh, die, uh, die uh, Rico mij gisteren heeft laten doen. Nee, want he? hij vertelde dat het in de ochtend zou motteren en regen... en ik deed dus vandaag me, vanochtend mijn gordijnen open. En wat zie ik? De zon. Zon, zon. Maar nu zie ik dat het wel een beetje dicht gaat trekken. Dus je hebt best kans dat het misschien vanmiddag... Nou, we gaan eens kijken. Uh, Dan volgt hier, uh, lieve luisteraars, het weerbericht... Er zijn op deze zondag flinke perioden met zon. Het blijft overal droog en er waait een matige en aan zee een vrij krachtige westenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden vlak aan zee... en 14 tot 15 graden elders in de regio. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en bij een matige en aan zee krachtige naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of negen. Morgen overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot krachtig van kracht... en de temperatuur stijgt naar 12, 13 graden vlak aan zee... en naar 14 elders in de regio. De rest van de week is het wisselvallig lenteweer met geregeld zon... maar ook enkele buien en bij die buien is ook kans op onweer. De wind is ook weer duidelijk aanwezig en de temperatuur gaat langzaam omhoog Van 14 tot 15 graden op dinsdag naar 16 tot 18 graden aan het eind van de week. Hé, hey, dat zeiden we gisteren. Ja, hè? 14, 15, 16, 16, 16 17, 18. Nou, wij, kunnen, wij kunnen ook voorspellen met z'n tweetjes. Hè? Dat dacht ik. Wij zijn de meteorologisch team van Zandvoort. Wij gaan uh, kijken of uh, inderdaad de verwachtingen uit gaan komen. Laten we het hopen. Een beetje lekkerder uh, weer. Eerlijk. Daar zijn we helemaal aan toe. Zo Wil je het weer het. nalezen? Ga dan naar www.ricanweer.nl of kijk ook eens op de Metea, meteopagina van Lex van de Hoornem. Meteopagina.nl Dat was het weer. Wear more muziek, here is Curtis Tigers and I wonder why. de jaren negentig met deze van Curtis Stigers, joh... ...de I Wonder Why. Ja, joh, er wordt al flink gescoord eh, in de divisie op dit moment. Hey, we zijn net nou, uh, iets meer dan vijf minuten onderweg, ja. Dolly. Ja, zes, zeven minuten. En uh, nou, uh, ze gaan al knallen, zeg... Zo is het. AZ tegen Excelsior. Al twee doelpunten gescoord. Twee doelpunten voor AZ. Is zeven minuten tijd, het is niet te geloven. Excelsior AZ dus 0 tegen 2. Andere wedstrijd waar ook al uh, gescoord is... is SC Heerenveen tegen FC Twente. Daar staat het 1-0 voor Heerenveen. De rest van de wedstrijden uh, ja, is nog niet gescoord. Ook niet zo verwonderlijk, hè, want ze zijn uh, net ja. onderweg. Dus... Ja. We wow, houden de wedstrijd, het vlam van deze wedstrijd, uiteraard verder voor je in de gaten. Op de zonnige zondagmiddag van CFM. Live vanuit de tolweg 10A. Goedemiddag nogmaals. Into the disco scene. Voor me, hoor. Daar gaat Willem Bruijs hè. De discos groentjes aan, pak die erbij. Nou, helemaal goed, uh, Willem. En dat is uh, van uh, Chic en now Rogers. De Albi Dag. Wat een lekkere trouwens voor uh, de disco-nacht uh, die eraan gaat komen bij CFM. Het is inmiddels kwart voor vijf geworden. Kwart voor vijf. En drie. Kwart, voor, kwart voor drie geworden. Ja is 25 jaar. ZFM. Ah. Seil 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens seil voor het eerst te zien. ZFM. FM! Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Ja, dat een kwart voor vijf zeg, krijgt, he, natuurlijk heeft alles te maken met dat. <laughs> Dat ik gewoon zin heb in het gedicht van de week, Dolly. Ja, daar zal het waarschijnlijk doorgekomen zijn. Hier is de Loving Scruffle.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 I'm <laughs> a naar de jaren 60 met deze van de Love is Pooful, Summer in the City. Ja, negen wedstrijden dus, vanmiddag wel half drie gestart in de divisie. waaronder ADO-Den Haag tegen PSV. Ja, er wordt ook gescoord, maar dat gaan we zo meteen even doornemen. Maar ADO-Den Haag, PSV, speciaal voor alle ADO-Den Haag... fans deze van Harry Klokkenstein, hier is ADO-Den Haag. Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger... in Moerwijk willen wonen... Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, door langs de land. En in december met de hele buurt op jacht, op kerstbomen te razen Op aljaarsavond fikjes token, vooral die ook te hen Ik zou best nog wel een keertje met die avond naar Adenhoek willen kijken. In het zuidafpark de Lange Zee. Een warme worst, support als om je heen. Lekker kankeren op Tajo de van der Burg. En die lange is van Vianney Want bij elke lage bal, dan dat doopt die enkel de steen vast overheid. Oh, Den Haag. Mooie stad, achter de Turni. De schilders de lange buiten en het blen als ouder haag: ik zal met niemand willen rally. met mij gaat huiliek: als ik geen hagenij zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger een nachtje wil eens op mijn boeg een wervie halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het restwerk plein plan. Een harekje gaan op De dag daarna en kaat op dus naar dingen Lekker pakken in de zon. oh, oh den Haag, mooie stad achter de duaning. De schilders weg.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 Meteen gaan hullies, als ik geen haar genees zo zijn. Meteen gaan hullies, als ik geen haar genees zo zijn. Meteen gaan hullies, als ik geen haar genees zo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 Even kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Dolly. Ja, ja. Dat zijn er heel wat. Hè. Dan, Negen uh... stuks, hè? Ja, en, en er begint toch al aardig wat uh, ingevuld te worden zo onderhand... Um, ADO Den Haag tegen PSV. Is nog niks gebeurd. Ja, er is voor voetballen natuurlijk, maar er zijn nog geen punten gescoord. 0 tegen 0. Ja. En dan eh, FC Dordrecht speelt vandaag tegen Ajax. Ook daar is nog niet gescoord. Nou, en het wordt misschien een beetje saai... maar ook bij Pek Zwolle-Vijenoord zijn nog geen doelpunten gevallen. Maar nu gaat het gebeuren. Ja, Excelsior, daar komt hij aan. Excelsior tegen AZ uit uh, Alkmaar. 0 tegen 2 op dit moment. Heel gunstig dus voor AZ. Ja, en uh, ook een actieve movement is er geweest bij Vitesse tegen FC Utrecht. Vitesse heeft het doelpunt gescoord, het eerste. Yes. En dan SC Jerenveen tegen FC Twente. Ook daar is gescoord. 1-0. En dan gaan we door naar de wedstrijd van NAC Breda tegen FC Groningen. Is gelijkspel momenteel geen 0-0, maar 1-1. Ja, dus de, de, de spanning ja, loopt op. Ja, ja. En dan SC Cambuur speelt vandaag tegen Willem II. Ook daar is nog niet gescoord. En datzelfde geldt voor de clubs Heracles Almelo... tegen Go Ahead Eagles ook nog steeds op een 0-0 stand. Zo meteen in het volgende uur van dit programma... Zandvoort op zondag. Dan gaan we uiteraard verder met deze wedstrijden. En als er gescoord wordt, hoort u het meteen bij CFM. Tot zometeen. En de laatste voor drie uur is deze van de Time Bandits. Hier is Listen to the Man with the Golden Voice.